Uit uh, België, 1971. Daar komt het vandaan. Je worden de band The Pebbles met To the Rising Sun. Nou, duur duurt nog eventjes voordat uh, die zon zich laat zien. Dat zal namelijk om half negen zijn in het uiterste zuiden van het land, in Vaals. En uh, 17 minuten later, ja, zoveel verschil zit er tussen, zal uh, de zon pas aan de horizon verschijnen op Ameland. Aan de, aan de duinrand, zal ik maar zeggen. 17 minuten, nou, het verschil wordt. Uh, geloof ik nog weer iets groter naarmate we echt de kortste dag van het jaar hebben. We gaan het volgende week weer meten rond deze tijd. De pebbles dus met de House. Niet met de House, maar gewoon To The Rising Sun. De the, the Rising Sun is natuurlijk van de animals. Goedemorgen. Het laatste uur van De, de nacht, klinkt Anders hier bij de Vader op Radio 1 waarin ik weer wat weg te geven heb. Ik heb er namelijk de meest recente cd van Remo van het Groenemoud. Een hele fijne cd met hele gevoelige liedjes, maar de oude rocker laat zich ook nog even van zijn stevige kant horen. Ribben van het Woud. ik heb daar dadelijk een vraag over. En als je die weet te beantwoorden... dan kan je die, dat antwoord mede via de site van de Nachtgring, Anders. Dat dadelijk dus aan de orde. Eerst de zangeres die volgende week aanwezig zal zijn... voor een live optreden in Spekers met koppiers Frederik Specht. en Horses. Thunderstorm Horses Horses and a Galloping Wild Horses Horses Horses and Galloping and a roaring sound I'm a blinding bite of dust raised by a thousand hooves on the ground Here they come Galloping horses and the tangerine sound Horses, horses Galloping wild horses Horses, horses I'm galloping is weet het liedje dat te vinden is op Beland. De meest recente cd van uh, Frederik Spicht. En wat ik al zei, volgende week zaterdag... dan uh, zal ze een optreden geven in Spijks met Koppen en aanstaande zaterdag... dan zal Edilia Romblé op het podium staan van de Florin in Utrecht. Horses, dat was wat Frederik Spicht zong. De Hors, dat is weer iets uit de jaren zestig. <tiediging> was dit een B-kantje. Toen de plaat uitkwam, toen stond op de andere kant... de vocale versie en... Uh... Zoals dat destijds vaker ging, om een B-kantje vol te maken... zette men dan uh, de instrumentale versie zonder zang, gewoon de orkestband erop. Maar een discjockey in Amerika die vond die B-kant zonder zang dus veel interessanter. En die ging dat draaien. En uh, meer discjockeys die uh, pikten dat op. En zodoende werd uiteindelijk wat oorspronkelijk de B-kant was, de A-kant. Cliff Nobles and Co, die kon je horen in 1968, het, uh, de compositie heette The Horse... Twee composities nu uit de eigen archieven, uit de Giel-archieven. 8 december, toen trad Lorraine Veel, een Nederlandse bente op... en eerder gisteren Marieke Jager, met een kerstliedje. Frosty, Frosty, <laughs> Frosty. The snowman was a jolly, happy soul. With a conca pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty.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 dat Loein? veel een Nederlandse bandstuk in time. Een Nederlandse band die bestaat uit uh, weer leden van de andere bands. Uh, en dan weer de beste muzikanten uit. Dus je krijgt uh, hele vrije popmuziek. Een speciaal optreden zal vanavond plaatsvinden in Hedon in Zwolle. En dat optreden, dat uh, die show, de kaars zijn lang uitverkocht... maar er is een noodoplossing op uh, Facebook van Hedon. Daar zal een stream geplaatst worden. Een videostream, zodat je alsnog thuis achter de computer... het optreden van Loein. Uh, Lorraineville kan bijwonen. In ieder geval Lorraineville, was 8 december jongsleden aanwezig... bij het ochtendprogramma van Giel. En daar zongen ze Stuk in Time, wat ik je zojuist heb laten horen. En daarvoor dat kerstliedje. gisteren, Marieke Jager die dat zong in de ochtendshow van Giel. Ik heb hem hier bij me liggen. De meest recente cd van Remo van het Woud, De laatste rit, de titel van dat liedje. Je kan hem krijgen als extra kerstcadeautje. Alleen voor dit cadeautje moet je wel wat doen antwoord geven op twee vragen. Ten eerste, uh, Raymond van het Groenewoud die heeft een hele muzikale vader. Die vader van Raymond van het Groenewoud heeft ook een band gehad... maar die trad niet op onder de naam van het Groenewoud. Welke artiestenaam had de vader van Raymond van het Groenewoud? Dat is vraag 1. Vraag 2. de twee hebben samen ook nog eens een keer een plaat gemaakt. Wat was de titel van die plaat? Nou, weet je het? Via de site uh, kan je het antwoord uh, mailen... en dan uh, maak je misschien wel kans op die meest recente cd van Remo van het Groenewoud... onder de titel De Laatste Rit. En daar staat er I dit liedje op. En dat uh, is niet We Go All Back van uh, REM, maar Jouw Liefde.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 is te rijk en te groot, te diep te verheven, onmogelijk te vangen. In mijn vergankelijk licht. Maar een kerstliedje kunnen zijn met wat belletjes eronder. Maar het is echt geen kerstliedje. Het is een gewoon liedje wat te vinden is op de laatste rit. De meest recente cd van Remo van het Groenewoud. Een hele fijne cd. Wat ik al eerder heb gezegd. Er staan hele mooie gevoelige liedjes op. Maar af en toe ook een stevige rocker van de oude rocker Remo van het Groenewoud. Je kan de cd winnen. Het zal nogmaals de vragen halen voor degenen die er net bijgekomen zijn. Dat kan altijd op dit tijdstip. Dat mensen het even net niet gehoord hebben aan het begin. Twee vragen moet je beantwoorden. De eerste is... Uh, Raymond van het Groenewoud heeft een uh, hele muzikale vader. Die heeft destijds een orkest gehad. Dat zal ik dan ook maar even vertellen. Maar hij opereerde niet onder de naam van het Groenewoud. Wat was de artiestenaam van de vader van Raymond van het Groenewoud? En vraag twee is... De twee hebben samen ooit nog eens een, keer een plaat gemaakt. En wat was de titel van die plaat? Nou, die twee antwoorden mailen uh, via de site naar de nacht. Klinkt anders. En dan weet je in de loop van het weekend of je die studie gewonnen hebt... Dan moet moet je even kijken naar de site van de nacht. Klinkt anders, want dan wordt daar de winnaar op bekendgemaakt. Nou, en volgende week zullen we het dan hier met naam en toenam ook nog even vermelden in dit programma. De nacht klinkt anders. I trimmed what you were offering. Imagine lying next to me. Your shirt and your reputation toss. I will write our story. taste met We All Go Back to Where We Belong, de zang van de band, want uh, ze stoppen er mee met eerder dit jaar bekend. Het Franse drietal, trouwens volg volgende week het uh, Franse drietal. Minnaar, hebben Franse kerstplaten? Dat kan je zien als een waarschuwing, <laughs> want dat wordt wel heel milig. Maar goed, ik heb in ieder geval drie, uh, toch wel alle aardigste Franse kerstplaten gevonden, bijzondere fr Franse kerstplaten. Maar goed, nu even andere. En je gaat luisteren naar Manu Nekra, nieuwe zinger van Zas en Adamo. En alle drie de platen staan teken in in het teken van de nacht. Si je t'oublie pendant le jour, je passe minuut à te maudire. Cœur lourd, loup La nuit tu m'apparaisses immense, je tends les bras pour te saisir, mais tu prends un malin plaisir à toujours. Chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace et tu m'appelles pour me larguer. chaque fois mon sang se glace Jesus. Ik ben het Et puis tu de vas, il y a Shout yeah. Okay. Zeker van de nacht stonden Paris La Nuit, hoorde Mano Negra 1991. Die werd voorafgegaan door de nieuwe single van Zas, Ébloué par La Nuit. En daarvoor hoorde je dan weer een hele oude de jaren 60. La Nuit, gezongen door uh, de uit Italië afkomstige Adamo, Salvatore Adamo... die met zijn ouders naar België emigreerde... omdat zijn vader een uh, werk kreeg in de Mijnen in Wallonië. Adamo dus met uh, La Nuit... En volgende week, zoals ik al zei, dan kan je in de nacht... Ging het anders zo rond de tijdstip luisteren naar Franse kerstchansons. Chansons de Noël. <laughs> nou, dat belooft wat. Nou, ik heb hier uh, twee filmtips. Want uh, in de nacht van zaterdag op zondag... zijn er twee klassiekers op de Nederlandse televisie te zien. Allereerst om tien minuten over half twaalf op Nederland 2. Uh, de Deense film 'Vesten'. die is om tien of één afgelopen. En dan meteen over Nederland 3. Maar daar kan je tot 5 over 4 kijken naar de Deer Hunter. Van zaterdag op zondag te zien op Nederland 3 vanaf 5 over 1 tot 5 over 4. Nou, ik zal maar kijken of je nog genoeg uh, ruimte op je harddisk recorder hebt. Of misschien heb je nog een oude VHS. Dan zou ik maar even nog een, kijken of je nog een lege tape hebt. Want het is de moeite in ieder geval op te nemen... als je niet de, de hele nacht voor het scherm wil zitten. De Deer Hunter dus, van vijf over één tot vijf over vier... Bij, uh, bij de VAR op Nederland 3. En uh, die wordt vooraf gegaan op Nederland 2. Ook door een interessant document, Vesten... waar onder andere Lars von 3 aan heeft meegewerkt. Twee interessante films, dus... Uh, in de nacht van zaterdag op zondag op uh, bij de Nederlandse publieke omroep. En ik liet je luisteren naar uh, een uitvoering van uh, Cavatina. Het thema uit De Hunter. een wat kitschere versie. Maar het is toch uitgevoerd door de man die het uh, thema heeft gecomponeerd. Namelijk Stanley Myers, een uh, gitarist. En ik moet eerlijk zeggen, zijn, vei, ja, zijn versie is niet uh, de, de meest fraaie. Maar je hebt wel het origineel gehoord. En dat, dat is ook heel belangrijk, dacht ik zo. De verjaardag van vandaag... Uh, Dave Clark, die is van 1942 en die heeft ooit een band gehad met hele leuke muziek. En dit is ook bijvoorbeeld een van die liedjes, Come Home. En Dave Clark, die hoor je niet zingen. Dave Clark was namelijk de drummer van de band. De Dave Clark Five, Come Home. As I write my letter today Tears start falling for my eyes. that band I love Only one thing I want to do Come home Oh yeah Come home Long as I know I'm coming home to you I'm coming home Please remember Ties that bind our love. Clark, en los van het feit dat hij de drummer was van de Dave Clark 5 en de leider van de band, was hij ook een, een handige zakenman. Want hij maakte de platen dan weliswaar voor IMI, maar hij bedong op dat moment wel dat alle rechten bij hem lagen. En dat is dan een van de redenen dat je het repertoire van de Dave Clark 5 zelden of nooit op een verzamelcd zal zien verschijnen. En uiteindelijk voordat het oude uh, jaren 60 repertoire... van de band op cd verscheen, gingen, zijn ook nog wat jaren overheen gegaan voordat het zover was. En het wordt heel zuinig gedistribueerd. Maar als je de cd hebt van de Dave Clark 5 met, met uh, de op de grote hits, dan heb je wat iets bijzonders in uh, je hand. Niet zomaar een, uh, een wegwerpproduct. De Dave Clark 5, dus, Come Home, een van de hits die ze hadden in de jaren 60, Wie ook vandaag jarig is, Cindy Birdsong die nam destijds uh, de plaats van Florence Ballard in bij Diana was en de Supremes. Want wat was de reden? Florence Ballard die, uh, was niet altijd uh, op tijd bij repetities en plaatopnamen. Ze uh, leefde er al lust, nogal lustig op los. Vooral daar waar het ging om het uh, innemen van drank. En Cindy Bertschung, die was wat... Uh, nauwkeuriger en had meer zelfdiscipline. En op een gegeven moment werd Florence helemaal afgevoerd... en werd ze ook niet meer betrokken bij plaatopname van de Ross en de Supremes. Hoewel dat ook beperkt is gebleven. Want uh, Cindy Birdsong is alleen opgetreden bij de Ross en de Supremes... daar wat ging bij live optredens. Maar bij de plaatopname werd er gebruik gemaakt van een andere... Groep. Waarom is niet helemaal duidelijk. Alleen bij de opnamen van de Supreme samen met de Temptations, daar heeft Sandy Birdsong wel aan meegedaan. Heb je nog beeld? <laughs> ik ga het straks uittekenen. Dan zet ik het wel op de site. Net <laughs> als <is> een stamboom. <laughs> Hier hoor je dus Sandy Birdsong samen met de Jan en die andere Supreme dame, en de Temptations and i'm gonna make you love me Een mart vrije ballads ook uit de jaren 60 net als die plaat van de Dave Clark 5 i'm gonna do all the things for you a girl wants a man to do obey oh oh i'll sacrifice for you i'll even do wrong for you obey oh I'll try my best to get you hood. Hey, baby. Hey, I'm yours.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 Cindy Birdsong, ze heeft ook nog bij Patty LaBelle en de Bluebells gezeten. Hier hoorde je haar dan met Diana Ross en de Supremes. Vandaag wordt ze 72 jaar oud. Cindy Birdsong en de Supremes en de Temptations. Je hoorde het gezelschap in I'm Gonna Make You Love Me. Dan is vandaag de dag ook nog een overlijdensdatum. Op deze dag zijn er een aantal beroemdheden, iconen... Overleden 84 jaar oud werd Rufus Thomas, de blueszanger. Walt Disney, de tekenaar, werd 65 jaar. 39 jaar oud, Fats Waller en Glenn Miller overleed ook uh, op uh, enigszins lugubere wijze. Want uh, hij ging met het vliegtuig uh, naar Parijs toe. Het vliegtuig is nooit aangekomen en men heeft zijn stoffelijk overschot nooit kunnen vinden. 1944, deze dag, stortte het vliegtuig neer. Ik laat nog eens iets horen van Fats Swallow, 39 jaar oud werd hij, overleed in 1943, Honeysuckle Rose. Honeysuckle rose, when the best my flowers bloom inside, I know the reason why. You're my sweeter goodness, knows, honeysuckle rose. Say I don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, so sweet when you stir it up. But I'm taking no sense from tasty lips. Honey, finally dreams, I'm writing the nurse blues. Honeysuckle rose, I'll oh, oh. Rose, de legendarische compositie van Fats Waller, 1943. Vandaag de dag overleed hij op deze datum en hij werd slechts 39 jaar oud. Nog eentje, een live versie ga je horen, een eigen opname, een bijzondere. Bram van Meulen, hij was 20 april 1994 terast bij het programma van Henk Westbroek op 3FM. Denk aan Henk, een doodgode jongen. Niemand weet het maar, overal loert gevaar. Je moet honderd meter adem in, je moet niet op de stoep naar de staan. Zingen langs de blinde muur, anders komen ze eraan. Je moet ogen dicht langs het portiek, je moet nooit omkijken op straat.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 Steken op een pad. Alleen op de witte banen staan Je moet stappen tellen tot de hoek Anders gaan we raar Je moet met drie treden de trap op En op één been blijven staan Die bewegen tot de deur open gaat Anders is het te laat Je moet nergens aan denken Je moet dood gewoon je moet nooit laten merken dat je bang bent. Dan weten ze, dan ruiken ze, dan zien ze aan je rug. En een hart een hart het hart pompt, heigend, het hart hijgend en het hart pompt heigend Hij kan tuin het hartpond, hij kan tuin het hartpond, hij kent hart. Bram van Muller opgenomen tijdens het programma van Denk aan Henk, 24 april 1994. Over twee weken in de Nacht ging het anders. Dan hebben we de Nacht van de Studiosessies. Dan hoor je geen enkele plaat. Maar je hoort alleen maar eigen opnamen die gemaakt zijn... in diverse radioprogramma's. Tot zover dan, de Nacht ging het anders. Je hoort zo dadelijk na het nieuws van 6 uur... Marcel Oosten en Lara Renze met het Radio In Journaal. En ik ben de volgende week weer met de Nacht in het Anders. Mijn naam is Groen Koenus. Tot volgende week. En dan goedjes. Hoi.